Het noordoosten van Japan is getroffen door een aardbeving van 6,5 op de schaal van Richter. Het centrum van de beving lag in zee voor de oostkust, zo'n 160 kilometer van de stad Fukushima. Korte tijd was er een tsunami-waarschuwing van kracht, maar een vloedgolf bleef uit. Eerder deze maand werd hetzelfde gebied getroffen door een aardbeving van 9 op de schaal van Richter. Het dodental van die beving en de daaropvolgende tsunami ligt boven de 10.000. Wereldwijd zijn vorig jaar zeker 527 ter dood veroordeelde geëxecuteerd. Het aantal uitgevoerde doodstraffen daalde daarmee met bijna 200. Dat schrijft Amnesty International in een rapport. In de cijfers van de Mensenrechtenorganisatie is China niet meegenomen. Peking geeft namelijk nooit informatie over executies. Volgens deskundigen worden in China jaarlijks duizenden mensen ter dood gebracht. Het land dat na China de meeste dood van onze voltrok... is Iran, gevolgd door Noord-Korea, Jemen en de Verenigde Staten. Het weer, het is helder. In het noorden vriest het een paar graden. Overdag opnieuw zonnig met temperaturen tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. het Het is de nacht van goede leven. Het is weer tijd voor wat linkse hobby, beeldende kunst, Nou, we gaan naar het Van Gogh Museum. Waarnaast het wonderschone werk van Vincent van Gogh altijd wel weer een boeiende tentoonstelling loopt. Dat doen ze echt goed, vind ik. En dit keer is er aandacht voor de jonge... Pablo, Diego, José, Francisco, de Paula, Juan, Nepo, Muceno, Maria, de las Remedios, Cipriano, de la Santissima Trinidad, Ruiz y Picasso. Ah, niet te geloven. Zo heette die echt, hè? Nou, Picasso. Die vertrok in 1900, vlak na zijn kunstacademie tijd in Madrid en Barcelona, naar de wereldtentoonstelling in Parijs. Nou, Picasso is dan een uh, onbekende 19-jarige schilder als hij aankomt. Maar hij slurpt alles wat hij ziet, leest, hoort om zich heen. En dan specifiek het werk van al die kunstenaars en schrijvers die op dat moment leven in Parijs. Alles slurpt hij op, het inspireert hem. Het nieuwe, maar ook het werk van de oude meesters, hè, waaronder natuurlijk ook Van Gogh. En zijn laatste vrouw zei erover ooit, uh, Cézanne bewonderde hij, maar van Van Gogh hield hij... Enfin, qua stijl en thematiek liet hij zich dus ruim inspireren... door wat al die andere kunstenaars uh, maakten. Maar het bleven altijd echte Picasso's die hij dan weer maakte. Hij, hij gaf uh, overal ja, nou, een eigen draai aan. En na zeven jaar was hij de leider van de avant-garde. En de tentoonstelling in het Van Gogh uh, stopt in 1907... Uh, als Picasso dan zijn Demoiselle d'Avignon schildert, hè, waarmee hij het eerste echte cubistische schilderij uh, afleverde. Nou, gaat u mee op rondleiding, geleid door Edwin, niet Martin, dat zei ik eerder, maar het is Edwin Becker, hoofdtentoonstellingen van het Van Gogh. Oh ja, kijk ook op onze website hè, voor de besproken schilderijen. Kan je meekijken www.adelinevandier.nl. We staan hier voor een heel mooie tekening, ook nooit te benen, nog uit privécollectie, die dus echt uh, nooit te zien is tekening die heel goed aangeeft hoe Picasso eigenlijk uh, arriveert in Parijs vanuit Barcelona. En tegelijkertijd wie tot zijn vriendenkring behoren. Hier zien we Picasso zelf. Met de lange Ramon Pichot. Utrillo daarnaast. Dit is Casagemas. Stel een heel spits neusje. En uh, wat pruilipjes en een, een beetje een centenbakje. Een heel karakteristiek hoofd. En Germaine Gagallo. De geliefde van Casagemas. En eigenlijk ook de reden waarom hij later zelfmoord zal plegen. Dit is Odette, een vriendin die nou ja, eigenlijk aan de zijde van Picasso vastgehouden wordt door Picasso. Het is een vrolijke bende. Ze komen waarschijnlijk half dronken uit die uh, wereldtentoonstelling. De reden was dat Picasso en Casagemas door een Spaans tijdschrift naar uh, Parijs waren gestuurd... om daar verslag te doen van die Parijse wereldtentoonstelling. Dat waren evenementen waar miljoenen mensen op afkwamen... En Picasso had de eer om daar een schilderij, dat heette De Laatste Ogenblikken, te mogen tentoonstellen. Dat schilderij is helaas later overgeschilderd, dus dat hebben we niet meer. Maar het was een sterfbed, dus een behoorlijk zware, dramatische uh, scène. Maar hij mocht daar in dat Spaanse paviljoen aanwezig zijn met zijn schilderij. En tegelijkertijd met zijn vriend Casagemas waren ze erop gebrand om een artikel te schrijven. En dat was eigenlijk de aanleiding, maar vervolgens bleef ze natuurlijk hangen in Parijs, omdat het nou eenmaal... Zo'n mooie aanleiding was om een heleboel Spaanse kunstenaarsvrienden te ontmoeten en daar ideeën mee uit te wisselen. Want er was al vanuit Barcelona geregeld een soort Spaanse enclave op Montmartre in Parijs. Picasso gaat ook in deze periode, 1900, 1907, regelmatig terug naar Spanje. Het zijn naar Horta, het zijn naar uh, Gossol, het zijn naar uh, Barcelona of Madrid. Dus je ziet wel dat Picasso ook steeds weer toch ook zijn thuisland opzoekt. Heel mooi te zien natuurlijk hoe eigenlijk zijn eerste grote werk meteen dat nachtleven, dat uitgaansleven van Montmartre tot onderwerp heeft. Dit is het werk uit Guggenheim. Je ziet natuurlijk dat hij zich laat inspireren door kunstenaars als Toulouse-Lautrec, als een renoir. Maar dat toch op een heel eigen, nog pittigere manier als het ware in kleurcontrasten en ook in de voorstelling zelf uh, verbeeld. Die blikken van die dames, als je goed kijkt naar de, de oogjes... en he, de verschillende bijna jaloerse blikken van de dames... of wel een, een, een verliefd lesbisch paar wat hier zit... wat zich innig uh, omarmt en kust. Uh, ook de blik van deze dame hier aan de beeldrand afgesneden... met dat kekkerblauwe hoedje op haar hoofd. Picasso geeft daar net wat meer jeu en net wat meer kracht eigenlijk aan dynamiek. En dat valt ook meteen op bij de eerste critici van Picasso's werk in Parijs... Ze hebben het over een jonge, aanstormende kunstenaar die uit Spanje komt... die soms misschien iets te veel en te snel zijn werken maakt... maar die wel heel veel belovend is voor de toekomst. Dit is een werk van 1895 van de kunstenaar Steinlen... wiens illustraties hij vanuit Barcelona al kende van tijdschriften. Omhelzen. En die directe inspiratiebron is geweest voor de omhelzing. Wat in die tijd best wel uh, gewaagd was om op straat gewoon zo innig uh, elkaar te omhelzen en te kussen. En dat heeft Picasso meteen geïnspireerd voor een eigen werk. Om even de link aan te geven van de kunstenaars die hij in Parijs ziet. En vervolgens de invloed op Picasso. Uh, en Margot, moet ik eerlijk zeggen, is ook wel uh, de publiekslieveling van het Picasso Museum in Barcelona. Je ziet dat meteen in de museumwinkel, want van mousepad tot uh, koelkastmagneet staat zij op, uh, op allerlei attributen daaromheen. Maar we hebben net zo'n fraaie schilderij, ook uit het Picasso Museum daarnaast hangen, wat heel goed laat zien hoe Picasso als het ware te werk gaat in 1900 en 1901, wanneer dit geschilderd is. Hij kiest dat onderwerp, zo'n dwergmeisje. Ik weet niet hoe je dat tegenwoordig politiek correct moet noemen. Putter mag waarschijnlijk niet meer. Heel brutaal, staat er met de hand zo in de zij van kom maar op, wie doet me wat. En wat heel bijzonder is, en dat zul je bij een heel groot aantal werken zien... is dat het op karton geschilderd is. Dat geeft ook meteen aan hoe moeilijk het is om dit soort werken te krijgen. Want het karton is echt van dusdanige slechte kwaliteit. Dat het heel goed geconserveerd moet zijn om te kunnen uitgeleend worden... Maar hier heb ik me vanochtend nog laat, door onze restaurateur laten vertellen... is het alsof Picasso die kleuren net op het karton heeft aangebracht. Zo fris en zo helder uh, is die toets nog. Er zijn een aantal andere werken daarnaast... waarbij uh, veel vernis eroverheen is aangebracht in latere tijden. Maar dit is echt de kleur zoals Picasso... die bijna letterlijk heeft aangebracht op uh, het karton. En als je dan kijkt naar die verftoetsen, natuurlijk is dat beïnvloed door he, het impressionisme, post-impressionisme, ook van Gogh, als we die naam toch maar even mogen noemen. Het is zo dat een aantal werken die hier in deze zaal hangen, of een groot aantal werken moet ik zeggen, tentoongesteld waren in de galerie van Ambroise Vollard, een beroemde kunsthandelaar, waar Picasso in 1901 een belangrijke tentoonstelling heeft. Er wordt dan ook gezegd, Picasso was heel driftig aan het werk om die zestigtal werken die hij wilde laten exposeren... om die ook maar uh, daar bij elkaar te krijgen. En er wordt zelfs gezegd dat hij er wel drie op een dag maakte. Is moeilijk te verifiëren, maar natuurlijk... Hè, na aanloop van die expositie zal hij heel erg zijn best hebben gedaan... om een daar zo mooi mogelijke presentatie van zijn werk uh, te laten zien. En bij de kunstelaar Volaar waren ook nog een aantal Van Goghs aanwezig. Je ziet straks een uh, berg Seuse van Van Gogh... Uh, waarvan een variant ook, we weten niet precies welke, bij de galerie van Ambroise Vollard uh, te zien was. En Vollard had ook in zijn stok een aantal werken, zoals bijvoorbeeld de danszaal in Arlen... die invloed uitgeoefend kan hebben op het werk van Moulin de la Lagalette. Dus er zijn zeker parallellen met Van Gogh te trekken. Ook omdat later, in die 50 en 60e jaren, Picasso iedere keer weer refereert... aan het feit dat hij zich als het ware positioneert als de nieuwe Van Gogh. En natuurlijk heeft het ermee te maken dat hij zich graag in dat rijtje van beroemde namen schaart. Maar het is wel degelijk ook het verhaal, de mythe, de kunstenaar die net als hij naar Parijs gaat. En daar als het ware nieuwe stromingen, nieuwe stijlen en nieuwe technieken ook ontdekt. Dit werk, de schilderij, dat figureerde net nog in een tentoonstelling over de relatie tussen Picasso en Degas in het Picasso Museum in Barcelona. Dit is natuurlijk vooral vanwege deze figuur hè, die... De badende figuur in deze badkuik die heel sterk doet denken aan de invloed van Descartes. En tegelijkertijd zien we hier dus het atelier van uh, Picasso aan de Boulevard de Clichy. Picasso heeft talrijke ateliers gehad. Hing af van degene met wie hij op dat moment samen verbleef. In het begin was het een kunsthandelaar, Per Magnac, bij wie hij samenwoonde. Maar dat was op een gegeven moment toch te wringend en te kloos. En later woont hij bijvoorbeeld dan weer met iemand anders in een boulevard de cliché atelier. Later gaat hij weer naar de bateau lavoir daar kom ik straks nog op terug. Dus hij heeft verschillende plekken gehad waar hij schilderde. Meestal kleine, benauwde ateliers en, en tegelijkertijd natuurlijk ook verblijfplaatsen. Het ziet er heel erg opgeruimd uit. Het is zeker niet de situatie geweest zoals het normaal is bij Picasso was. Wat meestal Fernande zijn geliefde zegt dan ook als hij binnenkomt dat ze schok van de rotszorg daar in het atelier... Het schijnt dat Picasso ook heel vaak zijn palet op de grond lag om te kunnen schilderen, en dat hij zeg maar voorover over dat palet en zijn doek laag op een ezel opplaatst, zeg maar heel erg, ja, zodat hij zich goed kon bewegen, de verf met veel dynamiek op de schilderij bracht. En dit is dus zijn atelier waar het opvallend is dat niet alleen hier een werkje hangt, een zeegezichtje. wat ook op de Amboise Vollard tentoonstelling was, maar daarnaast zien we een affiche van May Milton, de beroemde Amerikaanse danseres. ...die hier naast hangt. Dus dit is een versie, we ik ik weten niet of deze van Picasso is geweest... ...maar een versie van de Picasso-affiche. Om aan te geven, Picasso had dus zelf ook wel zeker een Toulouse-Lautrec-affiche hangen in zijn atelier. En natuurlijk, het zijn ook, als we dan schuin naar achter kijken... ...zien we een poster van een affiche van uh, Toulouse-Lautrec met uh, Le Divan Japonais met Yvette Gilbert op de achtergrond, die heeft Picasso ook weer in een tekening uh, vereeuwigd. Dus zo zie je heel mooi die parallellen hè, van Toulouse-Lautrec, die dezelfde beroemde persoonlijkheden, de chassonnières en de, de cabaretartiesten, in zijn affiches opneemt, zoals Picasso dat ook doet in zijn tekeningen. Hier nog leuk om aan te geven dat, ook vanwege de financiën, want eigenlijk was het iedere keer weer sappelen voor Picasso om uh, zijn hoofd boven water te houden. Hij illustraties gaat maken voor tijdschriften. En dit zijn een heleboel voorbeelden van het tijdschrift Assiette au Een behoorlijk ja, pittig karikatuur, achter uh, getekende uh, covers vaak. Waarvoor dan Picasso ook hier gesigneerd met Ruiz in een soort monogrammetje. *A uh, Apapuram, lokaas voor de mannen. Dus een, een vrouw die de kant-kant danst en haar rok waarschijnlijk net iets te hoog uh, optrekt. Gezien de wand kun je natuurlijk zeggen, we staan in de blauwe periode. Dat is ook wel zo, maar we hebben die bewust niet zo genoemd, omdat het is een benaming van de criticus Gustave Cocchio. Hij heeft op een gegeven moment gezegd, hè, het is de blauwe periode van Picasso, net zoals je later dan ook de roze krijgt. Maar wij hebben het Picasso in het symbolisme genoemd, omdat het eigenlijk veel belangrijker is. Het is een omslag eigenlijk in het werk, we hebben hiervoor gezien hoe Picasso heel erg kleurrijk, hè, met veel kleurcontrasten uh, te werk gaat met een heel expressieve penseeltoets. Hier ontdekt hij als het ware het innerlijk van de mens. Dat komt vooral ook na de eh, confronterende dood van zijn vriend Casagemas. Het is zo dat in 1901 die relatie tussen Casagemas en Germaine Gargallo steeds heftiger wordt en, en steeds meer spanningen oproept. En op een gegeven moment zijn ze samen in het diner. Picasso is er haast niet bij, want hij zit in Madrid. Casagemas zit met een aantal vrienden aan het diner. En hij haalt een pistool onderuit de tafel... En probeert zijn Germaine dood te schieten. Dat mislukt gelukkig, want een aantal vrienden beletten dat. Hij schiet zich daarna zelf in zijn hoofd. En je ziet hier op het werk van Picasso dat er nog de schotwond uh, zichtbaar is. Nu is het zo dat dit soort postume... Uh, portretten zijn, want uh, Picasso kan Casagema's nooit uh, zo uh, gezien hebben daarna, want toen was hij alweer lang begraven en Picasso is daarna pas vanuit Spanje naar uh, Parijs gegaan. Maar die dood van zijn goede vriend, die zich zo vastklampte ook aan Picasso, is wel van enorme betekenis uh, geweest. Tegelijkertijd zien we schildertechnisch gezien de invloed van andere kunstenaars dan daarvoor. Daar waren het vooral van Gogh, postimpressionisten, uh, hier wordt het vooral de symbolisten, zoals Pierre Puy de Chavan die ook van, voor Van Gogh van enorme betekenis heeft geweest. We, we weten vanuit de brieven van Van Gogh dat hij regelmatig refereert naar werken van puvy. Zo was dat ook voor Picasso. Vandaar dat we ook een PV de savan hebben opgenomen. Je ziet de houding, de verstilling, het terugdringen van uh, kleurgebruik. En als je dan omdraait zie je een aantal tekeningen op de muur... die rechtstreeks geïnspireerd zijn, vooral de middelste is een studie naar een muurschildering van uh, Pivy de Chavan. Hij heeft studies gemaakt in het Pantheon... waar Pivy de Chavan een aantal wanddecoraties uh, had. Dus, en ook een titel als De Gouden Eeuw. Dat zijn typisch titels ook die hij pikt als het ware van Pivy. Maar dat is ook om aan te geven... het gaat niet over de realiteit, niet het uitgaansleven van dat moment op Montmartre. Het gaat over een nieuwe... Een symbolistische wereld, een wereld die zich buiten de realiteit afspeelt. En dat zie je dus ook bij die portretten van Casa Kleur blauw heeft natuurlijk ook in het symbolisme een bijna soort etherische, hè, hemelse euh, betekenis. Een soort ander tijdperk als het ware. Maar het zijn ook de prostituees die er dan gaat schilderen in de gevangenis, de vrouwengevangenis van Saint-Lazare. Deze verstilde, melancholische vrouw, bijvoorbeeld euh, gemaakt. En als je kijkt naar bijvoorbeeld die haardos van uh, die dame... Ja, dat is bijna een soort sculptuur geworden. Het is ook niet voor niets dat hij steeds meer zich gaat interesseren ook voor sculptuur. Hij ziet het werk van Rodin, daar wordt hij door gefrappeerd. Uh, de vrouwelijke gevangenen van Saint-Lazare een kapje kregen als ze geslachtsziekte hadden. Dus dat was heel erg denigrerend nog eens... dat ze als het ware gestigmatiseerd werden met dat witte kapje. We zien daar een print, de beroemde prent, Karig Maal uit 1904... Uh, een ads, uh, hij gaat dan ook experimenteren. Een vriend zegt dan Sonia Vidal. Zou je niet eens wat ads gaan maken? Goed voor je verspreiding van je werk, dan kun je natuurlijk meerdere van laten drukken. En dat wordt dan die ads, Karig Maal, die heel mooi parallel vertoont met het arme koppel wat hier is afgebeeld. En als je dan ook kijkt naar de techniek, hoe hier bijna ook gekrast is en dingen weggepoetst zijn uh, in die uh, verflaag. En natuurlijk ook hoe hier. Ja, steeds abstracter die personages worden en niet meer... Hè, zoals daar nog wel in die Ed's te zien is, echt een soort realisme aanwezig is... terwijl het hier helemaal is opgelost, als het ware ook in die achtergrond. Want in het voorjaar van 1904, in april precies te zijn verhuisd Picasso naar uh, Bateau lavoir Letterlijk betekent dat wasboot. Omdat het leek op van die wasboten die ook in de scène had, uh, had liggen. Maar het heeft waarschijnlijk ook ermee te maken... dat het uh, rook alsof het wasboten waren. Want je moet je voorstellen... je kunt het eigenlijk vergelijken met van die, van die beetje vunzige studentenkotten... die je tegenwoordig uh, hebt. <lacht> We hebben de afwas van drie weken nog staat. En één toilet buiten was het toen bij de Bateau Lavoir En uh, komen en gaan van, van kunstenaars. Maar die foto's geven daar een heel mooi beeld van. Zijn weliswaar uit latere tijd. Maar nu is het helemaal opgepoetst. En als je er nu gaat kijken, is het een soort opgesmukte, pittoreske bedoeling geworden. En dat was het toen zeker niet. En die Bateau Lavoir zaten kunstenaars als Later Grie. Kees van Dongen zat daar met Guus. Picasso zat daar met zijn geliefde Fernande die hij daar leert kennen. Richard Canals, Paco Dorio op een gegeven moment. Dus een hele groep kunstenaars. Ook schrijvers, Marc Jacob en Apollinaire kwamen daar, als het niet al woonden, regelmatig over de vloer. Dus daar ontstaat een soort Bohemian clubje. Wat nou ja, elkaar natuurlijk ontzettend ook beïnvloedt. Het is dus heel goed om te realiseren dat die kunstenaars bij wijze van spreken op elkaars lip zaten. En ook soms de modellen deelden, wat heel handig was. Maar wel weer zorgden voor allerlei conflicten. Net als we de blauwe periode een beetje verdoezeld hebben... in de zin van dat we het belangrijker vonden dat het gaat over het symbolisme... vinden we het hier belangrijk dat je het niet hebt over de roze periode... maar dat je het hebt over die Bohemienne periode Want dat heeft alles ook te maken met zijn visie op de zogenaamde salt -in banks die rondreizende circusartiesten. Hij heeft niets te maken met de glamour kant van het circus. Als je nu in de kerst naar het Monte Carlo circus kijkt of zo... van die trapeze kunstenaars. Dit waren echt acrobaten die hun kunstjes echt vertoonden... aan de rand van Montmartre. Vaak in zo'n heel isolate omgeving met een aan elkaar geknutseld decor. En daar dus probeerde om geld mee uh, te verdienen. Maar het gaat niet zozeer ook over de, de nar of de harlekijn of uh, de pierrot. Uh, het staat natuurlijk eigenlijk synoniem voor de mens zelf. En dat is ook wel wat, wat Picasso heel erg aantrok. En dat zie je ook in de gedichten van Apollinaire... die hij dan uh, leert kennen. En die een hele goede vriend uh, van uh, Picasso wordt. En die schrijft regelmatig over Picasso's werk uit deze... Nou ja, we zeggen dan toch maar roze periode. Maar de periode waarin hij dus die saltimbanks zo op de voorgrond uh, uh, zetten. En hier staan we voor een portret van zijn goede vriend Max Jacob. Tenminste, zo is het begonnen. Geeft ook aan dat Picasso zich nu bege begeeft op het gebied van de sculptuur. Meestal is het zo dat het vanuit uh, de keramiek ontstaat. Dus hij gaat poetseren met klei. En dat komt ook omdat hij uh, kennis heeft uh, met uh, Paco D'Orio. Spaanse beeldhouwer. Die weer heel goed bevriend was met Gauguin. En zo komt hij ook weer in contact met Gauguin. Maar Gauguin is natuurlijk bijna altijd aan roet. Die zit dan weer in Tahiti en dan weer daar. Dus uh, het is vooral Paco Dorio die hem inwijt. Bij wie hij ook in het atelier gaat uh, boetseren en beeldhouden. En later is daar dus een afgietsel uh, van gemaakt. Van deze schrijver Max Jacob. Die dus ook een enorme fan. En die zich hè, na de dood van Casagema als een soort tweede Casagema zich vastklampt aan uh, Picasso. Picasso was wat dat betreft wel iemand die iedere keer weer heel erg uh, veel succes had bij verschillende kunstenaars of schrijvers. Die hem echt uh, bijna verafgoden. En hier heeft hij dus ook een narrenkap opgezet. Nou ja, toch ook om het leven als één theater te willen benadrukken. En dit is dan ook de inspiratie geweest, dit soort werken... voor de dansvoorstelling die dadelijk hier plaats gaat vinden van Christina de Chatel. Het thema van die uh, melancholische teneur... die toch heerst bij de voorstellingen van de rondreizende circusartiesten. Het paard is een decorstuk van hun, of wat? Uh, het paard is van hun, ja. Het is eigenlijk gewoon het paard van mooi van Marcel Wanders. hoort eigenlijk een lampenkap op. Ja, precies, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> En hier beginnen we de wand met een portret van Benedetta Canaals. Mag ik nog het vragen, ja. is het wel uh, voltooid? Zo'n tegenstelling tussen de zorgvuldige uitwerking van het gezicht en. Ja, nee, dit de, is echt zo'n goede bedoeling geweest. Ja, okay. absoluut. absoluut. Nee, je ziet dat ook in een ander werk, hier bijvoorbeeld van uh, de Hurdy-Gurdy-man, de orgelspeler, de draaiorgelspeler. Dat lijkt ook uh, onaf, maar is wel zeker. Uh, natuurlijk moet je we wel bedenken dat er natuurlijk een aantal kleuren ook verbleekt zullen zijn. Maar het is juist die kwaliteit, die, die bijna fresco-achtige kwaliteit... die ook door mensen als Jacob en Apollinaire zo geroemd worden. En ze zeggen het is een soort vervaging. Je voelt als het ware die kapotte majo's om die benen van die circusartiesten. Ze zijn gehuld in, in, in ja, bijna doorschijnende uh, pakjes. Niet alleen... De armoede die eruit, maar ook de, de, de mooie tonen die je daardoor krijgt. En ook weer zo'n desolaat landschap. Het is onbestemd waar het zich, uh, zich afspeelt. En natuurlijk ook de turnus die spreekt uit zo'n harlekijn Die bijna als een soort pop daar neer is gezet aan de voeten van die orgelspeler. Ik moet toch even wijzen op een uitstapje dat hij maakt. We hebben dat niet voor niets ook bij ons natuurlijk in de tentoonstelling even extra cachet gegeven. Er komen straks hier nog foto's van ansichtkaarten die hij verzameld heeft van een typische klederdracht. Het thema van de zogenaamde Belle Hollandaise. Deze struisse Hollandse vrouwen, die boezemde Picasso een beetje angst in toen hij naar school vertrok in 1905. Hij ging daarheen omdat hij kennis had met Tom Schilperoort, journalist die ook een artikel had geschreven over Mata Hari. Dat is wel heel bijzonder. En die ook in de kringen verkeerde rondom Kees van Dongen en Otto van Rees. Twee Nederlandse kunstenaars die ook in die Batola lavoiren zaten. Dus daar, nou ja, dat was hè, uh, snel contact gelegd. En toen uh, die uh, journalist Schilpoort een erfenis had gekregen... dan hadden ze weer geld om een reisje te maken. Dus toen pakten ze de trein en gingen ze naar uh, Noord-Holland, naar school waar hij woonde. En uh, Picasso werd er ondergebracht. Uh, in, een, in een klein pensionnetje of uh, logeerde ook bij Diewertje de Geust... de dochter van de postbode die die vereeuwigd heeft. Kortom, in die enkele weken dat uh, Picasso daar zit... heeft dat toch een indruk gemaakt en hij komt terug en maakt dan een drietal schilderijen. Twee zijn er nog bewaard. Dus drie Hollandse meisjes met zo'n typische boerderij uit Noord-Holland... Uh... He, met dat dak uh, waar het mooi zo uitgesneden is. En ja, er wordt wel beweerd dat dit een Nederlandse driekleur is. Nou, ik weet niet of dat nou zo erg bedoeld is door Picasso. Je ziet wel heel mooi hoe hij met die techniek speelt. En dit is nog een vrij goed bewaard uh, werk. Waarbij je dan ziet hoe die kleuren waarschijnlijk die op andere schilderijen... of op kartons vervaard kunnen zijn, hier toch redelijk uh, mooi nog uh, intact zijn. Mooie kleuren in monsters, waarbij hij ook nog eens een keer met pen... allerlei kleine details en contourlijnen heeft uh, aangebracht. En tegelijkertijd zie je dat hij ook al probeert abstractie in die gezichten aan te brengen. Ja, zitten we dus, hè, het uitstapje was in 1950, dan komt hij weer gewoon uh, terug in de bateau la en dan maakt hij in 1906 dit zelfportret, wat natuurlijk heel revolutionair is in de zin dat hij zeg maar, die achtergrond ook als een bijna soort contourlijn om die figuur gaat heen schilderen. En kijkt naar dat gezicht wat bijna een masker is geworden. Het is nu ook de periode waarin ik contact kom met Matisse, met de Rijn, met de Vlaming met allerlei andere kunstenaars die voor hem weer een nieuwe richting ook, uh, opgaan. Het is wel zo dat hij natuurlijk trouw blijft aan zijn eigen uh, sobere palet. Het heeft natuurlijk niets te maken met dat felle uh, kleurige palet van een uh, Matisse... Maar je ziet ook nu dat er een soort bijna rivaliteit ontstaat tussen die twee grootheden. Maar Picasso gaat hier zijn gezicht als het wij als een bijna een soort Afrikaans masker zien. Een soort platheid, amandelvormige ogen die ook weer terugkomen in een aantal beelden die we straks zullen zien. Allemaal kenmerken dus te maken hebben ook met zijn fascinatie voor sculptuur. En natuurlijk heel mooi hoe hij hier met textuur, hè, zeg maar, zijn schilderhemd in de meest elementaire vorm, als het ware, een enorm krachtig uh, zelfportret uh, van maakt. <lacht> Omdat het vier keer hetzelfde thema is in verschillende technieken. Nou ja, twee keer olieverf, tekening en een sculptuur. Als je kijkt naar die baaster, heeft zij precies dezelfde positie als op uh, de tekening. Een knielende baatster die dus met één arm voor de borst gekruist aan haar haar zit. Waarbij hier gezegd wordt dat zijn geliefde Fernande... Uh, ...model heeft gestaan. Fernanda leert hij kennen in de bateau Lavoir, Zij woonde er al. En op een gegeven moment... Uh, nou ja, stroomt het van de regen... ...en dan uh, staat Picasso daar... Uh, ...waarschijnlijk ook te schuilen. En nou ja, dan lopen ze als het ware tegen elkaar aan. En dan is de vonk daar. Ja, en dat gaat dan door tot ongeveer 1907... ...krijg je even een dip... ...en dan komt het weer bij elkaar... ...en dan 1911 is het eigenlijk over. En daarna zullen vele dames volgen. Dit is wel mooi om te vertellen, want hier zit een geestig verhaal aan vast. De, dit is een Iberisch hoofd, Spaans. Picasso heeft ook een enorme belangstelling dan voor archeologie. Gaat dan heel vaak ook naar het Louvre en niet naar de grote meesters kijken... maar duikt de kelders in en gaat daar naar Egyptische kunst... maar ook de, de archeologische kunst. En op een gegeven moment is er een kennis die dit beeld rooft uit het Louvre in 1907. En Picasso koopt dat dan van hem. Maar er is ook een roof in 1911 van de Mona Lisa, tijdelijk, gelukkig. Van uit het Louvre. En dan krijgt Picasso zoveel in en dan denkt van dadelijk word ik ook nog beschuldigd voor die roof van de Mona Lisa. Dat hij het weer terugbrengt naar het Louvre. Dus het is maar vier jaar in bezit geweest van Picasso. Maar het mooie is dat je hier die amandelvorm van die ogen ziet zoals je dat ook bij dat zelfportret uh, uh, ziet. We gaan niet door op het Kubisme. Deze jaar is eigenlijk nog om even te laten zien hoe Picasso zeg maar, met die experimenten, met die sculpturen, feite ook steeds op een andere manier kijkt naar zijn figuren, naar uh, dimensies, naar perspectief. En dat zie je hier in twee studies voor de demoiselle d'Avignon. Dit is een studie voor deze dame die hier met de handen boven het hoofd uh, zit. Waarbij natuurlijk heel erg opvalt deze maskerachtige typering van het uh, gezicht. Een van de twee, drie voorstudies voor de demoiselle d'Avignon? Ja, nou, die, die hangt er dus niet. Uh, dus heb ik hem maar op onze website gezet. www.adelinevanlier.nl Dan kan je ook bijna alle andere besproken werken vinden. Dus als je terugluistert, dan uh, kan je dat er nog eens bijhalen. Nou, uh, na afloop van de persviewing kregen we ook nog een uh, bijzondere dansvoorstelling te zien. In de zaal op de eerste verdieping. Dus uh, uh, tussen de kunsten was hartstikke leuk. En dat is dan door de dansgroep Amsterdam. En de choreografie was van Christine de Châtel. Uh, geïnspireerd op die Bokka's, die armzalige circusjes aan de rand van de grote steden... Melancholie, verdriet, ongeluk. Het straalt er allemaal vanaf. Maar ook schoonheid. Nou, u hoorde al een aantal vlagjes van die muziek die te horen is ook bij deze voorstelling. Dus iedere vrijdagavond. Eh, Nomade heet de voorstelling. Dus te zien van half acht tot acht en van kwart voor negen tot kwart over negen. Nou, Ter afscheid, nog even groots en meeslepend. U hoorde al een, een fragment van het eh, Ballet door het Royal Philharmonic, Philharmonic Orchestra. Thank <music> you.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 Meer dan eens claimden poppidolen geheel ten onrechte dat ze hun successen louter en alleen zichzelf te danken hadden. Nou, die tijd is voorbij hoor. Want hier is hij, Rex van Beuningen. Jan Emaus, praat met hem. Goedemorgen, Rex van Beuningen. En goedemorgen, Jan Emaus. Samen met jou zetten wij misstanden in de geschiedenis van de popmuziek recht. En vandaag, we hebben het alles over George Baker en zijn selection gehad. En dat gaan we nog een keer doen, hè? Dat klopt. En ik ben heel erg verheugd en blij dat jij daar weer over begint. Want ik wil even iets recht zetten. Het is namelijk zo dat... Um... Ja, ik heb een tijdje in de George Baker Selection gezeten. Dat heb ik je de vorige keer verteld. En uh, ja, ik denk dat George dat niet zo leuk zal vinden. Maar ik uh, moet bij deze bekennen dat de composities... Una Paloma Blanca, Santa Lucia by Night en uh, Little Green Back eigenlijk dus niet door George geschreven zijn... maar door zijn broer, Chat. God. The thrill is gone. I can see. Ik ben helemaal stil van chat. Dat is dus de broer van George, dat wist ik niet. Nou, dan ben ik dan uh, nu achter. Goed, we gaan het uh, mysterie van Emily spelen. Uh, u weet het. Uh, Jan Emers heeft weer een uh, mooie tekst geschreven. over iemand. En uh, u moet raden over wie dat gaat. Die tekst is opgedeeld in drie fragmenten. En uh, als u dat eerste fragment uh, al weet... dan uh, kunt u maar liefst drie... Uh, knijpkatten winnen, en na het tweede fragment nog twee... en na het derde nog eentje. En ik ben bang dat deze niet zo moeilijk is. Dus uh, vinger bij de, de toetsen, zou ik zeggen. Uh, uh. Hier komt het eerste fragment. Iedereen praat met hem. Iedereen staat hem te woord. En dat is een soort van prestatie. Maar anderen zich door een menigte collega's heen moeten ploegen en zich uiteindelijk tevreden moeten stellen met informatie die al lang bekend was. Juist daar komt hij ogenschijnlijk moeiteloos aan zijn trekken. Niemand loopt voor hem weg. De welwillendheid druipt er vanaf als hij in zicht komt. Nogmaals, dat is een prestatie. We hebben te maken met een trendsetter 0800 1121, als we het denkt te weten. En uh... Oh ja, we gaan een mooi, mooi lied draaien. De Portugese zangeres uh, uh, Ana Maura die is met haar laatste album, Leve Me Aos Fados, genomineerd voor de prestigieuze Songlines Music's, Music Award. Dat is een uh, BBC-prijs. Het is bedoeld om een uitzonderlijk muzikaal talent van over de hele wereld te herkennen en te waarderen. As leis as sentenças, lecem anúncios da palma da mão. Como uma mano no céu, o nosso amor não tem solução. Dizem os sábios, os lábios, os olhos, bem jornais e avistas que li. Como uma mano no céu, o nosso amor já não passa daqui. Mentira, como o mar no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, e só não queira mudar. Como uma nuvem no céu, Ou como um rio que corre para o mar, Também eu corro para ti. Isso não queira mudar. Dizem os livros, os astros, a rádio, Vêm nos horóscopos, nos editais. Como uma nuvem no céu, O nosso amor já não dura mais. Dizem as folhas do chá e as notícias, dizem as fontes bem informadas. Como uma nuvem no céu, o nosso amor tem as horas contadas. Mentira como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também o para Vem num artigo, saiu num decreto Como uma nuvem no céu O nosso amor carece de afeto Dizem os homens as fadas, os fados E vem no código da nossa estrada Como uma nuvem no céu O nosso amor não vai dar em nada Mentira, como uma nuvem no céu Ou como um rio que corre para o mar Também eu. o Nou, Maura, nou, fantastisch zanger is. Uh, aan de telefoon, eh, uh, Mackie. Hi Mackie, hoe is het? Oh, goedenavond. Uh, een, uh, groot genoeg jou weer aan de telefoon te hebben. Ja, heb je een lekker weekend gehad? Uh, ja, uh, vandaag heerlijk zonnetje, dus ik heb eindelijk aan een bootje wat achterstallig onderhoud kunnen verrichten. Oké, okay. terwijl die in het water ligt of eruit? Uh, uh, nee, dat uh, water dat, uh, heb ik er altijd uitgehaald. Nee, er waren, was, wat, uh, was een plankje doorgerot. En dat uh. moest eventjes aan elkaar uh, bevestigd worden. En op de geëigende manier waarop ik zo'n klusje doe... Uh, heb ik er een heleboel tape omheen gedraaid. <laughs> dat ken ik, ja. <laughs> tape, hè? Uh, you can get ja, anywhere Ja, ik had een flink rolletje liggen. En uh. Uh, ik doe de echte timmerlieden en de scheepsTimmerlieden geen concurrentie. Oké, okay, goed. Nou, <laughs> uh, Macky, wie mijn, denk mijn jij... Mijn idee was ja? uh, een verlosser. Uh, niet uh, Jezus Christus, niet Job Cohen, niet Julius Caesar. Maar wel een andere Jezus. Johan Kruijff. Ja. <laughs> uh, en hoe kwam je daar zo op? Nou, uh, iemand uh, waar iedereen, uh, uh, ik had bijna gezegd als een knip, knipmes voor buigt. Uh, dat woord kwam er niet in voor, maar er kwam het wel op neer. Uh, waar het Ajax-bestuur inmiddels uh, versitterd is. Ja, ja. En uh, die nu bepleit dat de bogen nog wat meer gespannen kan zijn. Ja. Van de boog. Ja. Zeg, ben jij voetballiefhebber, Mackie? Uh, met mate. Met mate. Ik, ik uh, steun Ajax. Uh, dat, dat hoort zo als je hier geboren bent. Ja, ja, ja, maar uh, er gaat af en toe wel eens een wedstrijd aan me voorbij. Oké. Okay. Nou goed. Uh, is hij de juiste man voor, voor Ajax, denk jij? Uh, nou, uh, uh, uh, uh, voetbal is, is vooral uh, uh, emotie en gevoel. Ja. En dat is royaal aanwezig. Ja. Uh, als uh, hij weer wordt uh, terzijde geschoven. Ja. dan uh, zal men dat nooit aan het huidige bestuur vergeven. Dus uh, eigenlijk is er weinig alternatief. Woensdag uh, krijgt hij zijn zin. Dat voorspel ik zomaar. Oh, maar goed. Jij weet al meer dan ik hier over deze kwestie. Maar. Was uh, er trouwens een ik... interessant gesprek nog in de Buitenhof. Uh, wat zijdelings hiermee te maken had? Oh ja? Ja, uh, het ging, ging over. Uh, uh, discriminatie en vooral antisemitisme. En Coronel zat er ook bij. En uh, die ging natuurlijk geen uh, uitspraken doen... voor wat er woensdag allemaal zou gaan gebeuren. Oké. Okay. Misschien had Klerkje uh, Polak er nog wat meer uitgeperst, maar goed. Oké, okay, nou goed. Uh, dat is uh, weer een ander programma. Ik, ik weet niet wat ik toen aan doen was, maar ik heb het niet gehoord. <laughs> Mekkie. Uh, uh, nou, je hebt uh, afgesloten van internet uh, morgenmiddag nog een herkansing, hè? Oh, right. oh, dan wordt het nog een keertje uitgezonden. Ja. Allright, goed. Nou, wie weet. En, <laughs> zeg, ik, ik ga jou en, vertellen, en, Maggie, en, uh, de, ja? de nacht zelf? Ja, ik ga jou vertellen dat het hartstikke fout is. Ach nee. Het is echt helemaal fout. Ach <laughs> dus... Ik ga je uitzending niet verpesten door uh, live te gaan huilen, maar dat moet oh. ik weer even uitstellen. <laughs> nou goed. Hey. Nou, huil ze. <laughs> en, okay. uh, en bedankt voor, de, voor het bellen, ja. Bedankt en mooie nacht, hè. Ja, hetzelfde. Daar. Aan de telefoon Ben uit Zoetermeer. Ben. Ja. Uit nieuw Zoetermeer ik... of uit oud Zoetermeer? Uh, ja, eigenlijk uit oud Zoetermeer. Ja, uit het oude gedeelte? Nee, nee. Mijn, uh, mijn vader is een echte oud zoetermeerder Oké. Oh, okay. ik, ik, ik, ik... ik woon in een nieuwbouwwijk, dat wel. Oh ja. Dat, uh... Nou, ik heb, ik heb ooit gewoond in zeg maar wat het laatste huis van Zoetermeer was, want het al bijna tegen benthuizen aan ligt. Oh, bij de Weg. De Weg, ja, precies. Daar nou, heb ik... ik woon in Zegwaard. Oh. Dus, uh, ik, ik woon naast de Weg. Oh, maar dan weg. wel in de, in de Nieuwbouwwijk. Het laatste oh, ja. huis van Zegwaard. Zeg maar. Oh, nou ja, dan, uh, in mijn, toen, toen, toen eerst, het is helemaal aan elkaar gegroeid, hè? te meer in volgens mij. Oh. Ja, er zit nu. Uh, je zal het niet meer herkennen, denk ik nee, als je de, de laatste niet. jaren niet bent okay. geweest. Nee, ik er zit een hele nieuwe wijk tussen ja. Dat ja, is... ik durf helemaal niet meer te gaan kijken. Want Wij hadden daar een boerderijtje gehuurd. Ik en een vriendin. En we keken zo helemaal over het land naar... Uh, wat is het? naar uh, Niet ja, naar nee, Voorburg. Dat, ja, naar Leidschendam dat... kon je helemaal kijken. weet Het was helemaal prachtig daar. Maar goed, we, we dwalen af. Ik zie wie jij denkt dat het is. En um, je mag niks zeggen. En je weet misschien dan al hoe laat het is. Want ik ga dus even die andere fragmenten ook erbij voorlezen. Want dan is het zo'n zonde. Ja, komt-ie. Blijf aan de lijn. Ja. ja. je moet even een beetje... Nou, okay. En waarom willen ze allemaal wel eens met hem praten? Omdat er in al die achterhoofden iets zit van... ik snap geloof ik niet waarom, maar we hebben hier te maken met een doelgroep. Of zoiets waarvan de voorlichters zeggen dat we daar het belang niet van mogen onderschatten. Dus glimlachend gaan ze het gesprek aan. Een gesprek waarvan ze, na afloop, waarvan ze de afloop alleen maar kunnen raden. En waar geen communicatie-expert kaas van heeft gegeten. Als hij op ze afsnelt, denken, denken ze natuurlijk maar één ding, wegwezen. Maar dat kan niet, want de camera draait al. Er zijn vragen, en zijn vragen zijn helemaal geen vragen, maar conclusies. Je kunt alleen maar schaapachtig lachen en hem ondergaan. Je kunt hem ook een klap op zijn bek geven. Kan, zou onverstandig zijn. Wat je ook doet, hij wint altijd. Want zijn wedstrijdje is jouw wedstrijdje helemaal niet. Hij is de beste in verplassen, jonge spelletjes. Als je acht bent. Nou, zeg het maar. Rutger om. Uh... Ja, hè? Maar je had het al gelijk bij de eerste. Ik dacht, ja, ook bij die eerste van... Uh, dat is hem gewoon. Ja, dat kan niet missen gewoon, hè. Dat, uh, er is er maar één die, uh, waarvoor niemand wegloopt. En, uh... Ja. Ben jij ja, fan maar, van maar... hem? Nou, nee, niet echt. <laughs> nee. Ik vind het, ja... Soms is het wel leuk, maar... Het is, het is niet, echt, uh, niet echt mijn humor of zo. Maar. Nee, nee, ook niet. Mijn, mijn ja, ook. het is er nou eenmaal, hè? Ja, dus, het is er uh, ja. nou eenmaal. Zo is het, ja. Nou, uh, Ben, ik, het komt goed uit, want ik heb net weer allemaal uh, nieuwe uh, knijpkatten aangeschaft. Dus ik kan jou er drie op sturen. Dus blijf aan de lijn en geef je adres. Nou, we weten het dus bijna al, zeg maar, in Soetermeer. En dan uh, noteert Thomas de gegevens en dan sturen we er drie naar je op. Ja? Ja, uh, hartstikke bedankt. Oké, okay. fijne nacht nog, hè? Ja, dankjewel. Doei. Doei. Wat ga ik nu draaien? Oh ja. Uh, uh, uh, LMO Racetrack. Hebben ik nu een uh, cd en uit? Uh, en uh, ik vind het eerste nummer gelijk leuk. Little, little insect on tip of my pen. While I was spelling out the future on paper lying next to me.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 I steal them apples. I clean the garden. They might be angry or relieved of the settlement. I've got them. I've got. I've them. got. We place them in buckets. We place them in buckets. We place them in buckets. We place them in buckets. We got hope. Vind je niet? Racetrack. Uh, staat vol Racetrack. Uh, he het hele album is leuk. Het uh, is van uh, Excelsior Records. Maar er komt deze week nog iets anders uit. Dat vond ik ook wel met deurmat. Dankjewel, Corné Bos. Uh, is een... De uh, Antwerp Gypsy Ska Orchestra. Nou, dat is echt lekker, jongen. Uh, de, de, de, de, de, de, de, de cd wordt pas gepresenteerd op 9 april in... Uh, even kijken... In Gent, in de handelsbeurs. En zondag 10 april uh, in Amsterdam. Nou, ik, zou er, ik ga daarheen hoor. Paradiso Bovenzaal. Release party. Uh, ik zat die cd te luisteren. En nou van alle nummers wel leuk. Maar opeens stuit ik op een... Nou, dit. Ik vind het fantastisch. Ja, te laat. Ik wil alleen maar bij haar Ik wil alleen maar aan gezelschap Maar het is weer al te laat. Want je hebt me verlaten. Je me kijkt zo pijnig dan. Je me kijkt zo waard gekwetst. En men kijkt zo wel misdom, dat je me niet meer kunt vergeven. Kan ik maar in een mocht ik samen lang gedogen, haal de fouten van mijn verleden. Maar toen is toen, en na is na, zal er maar moeten leven. Al weet ik dat ik dat niet verdien. dacht dat je de vrouw van mijn leven wordt. Moet je mij kennelijk vergist. Ongezien mijn hand is echt geloven, Waar er je zo laaglijk op gevist. Is er dan zoveel gebeurd. In mijn keihard zo verscheid. Vallen het echt hier te lamen. Was is toen om te zien? Zal ik dan hier weer gaan blijven? Naandwerp Gypsy Ska Orchestra. Nou, onthoud die naam. Ik vind het erg mooi. Uh, ze zijn dus op 10 april in uh, Paradiso. Uh, op 16 april in Ruigoord. Uh, daarna gaan ze naar Londen. Ze gaan dan naar Duitsland. Nou, heel veel uh, festivaletjes. Hou ze in de gaten. Um, ik ga nog een keertje Signe Tolfse draaien. Vind ik zo heerlijk. Ik. Haar interpretatie van Dirty Diana. Nou, dat kan je me wegdragen hierna. Ja? Doe maar. She's probably. One.